Het weer. Vanuit het westen en noordwesten trekken buien over het land. Daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen. Naast de buien is er ook ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 21. Ook morgen en de dagen erna wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt en Knoopend Velsen 4 kilometer. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Kaagdorp 4 kilometer na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch bijna. Al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou eens op je rem, denk aan het toe aan hen. In containers en laat ze erdoor. De containers, ze moeten erdoor.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 op je rem, denk af en toe aan hem In containers en laat ze erdoor De containers, de containers Zijn we dan weer voor het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort. En onze eerste gast is Jo Berendsen. Hoe Die... vond je trouwens de containersong van Hen Weengaard? Ik heb eerder gezegd niet zo goed naar geluisterd omdat ik, ik heel erg aan het luisteren was naar jullie discussie over allerlei andere interessante onderwerpen die zo aan bod komen. We gaan als eerste praten met Joop Beernsen over de Vanspijkstraat. Want, goedemorgen. Eh, goedemorgen Joop. Deze mensen die, die zijn een beetje in de pens geklommen en die vinden dat een gevaarlijke situatie in de Vanspijkstraat. Eh, ik moet even terug naar het begin. Bij het opknopen van stationsplein was de gedachte om de Vanspijkstraat eenrichtingsverkeer te maken van zuiden naar het noorden. Oftewel het blij naar Van ja. uh, Het is nog twee-richtingsverkeer nog steeds. Wat, waarom is dat niet doorgezet? Nou, waarom dat niet doorgezet is, dat moet u eigenlijk aan mijn voorganger vragen, want dat weet ik niet. Ik heb alleen geconstateerd dat het in ieder geval niet gebeurd is. Er zijn toen wel pogingen ondernomen om dat in ieder geval te doen. Alleen zoals met heel veel projecten, er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders. En op het moment dat het eigenlijk, ik geloof dat het 14 dagen, één richtingsverkeer is geweest. En toen hebben de tegenstanders zich gemeld en daarop heeft het toenmalige college besloten om het weer terug te draaien. En die situatie is nog steeds zo. Het is nog steeds twee richtingsverkeer ja Dan um, kan ik je wel zeggen dat de meeste mensen zullen zeggen dat éénrichtingsverkeer over het algemeen reden is om wat harder te rijden. Want als een smarts wat smaller is en je bent twee richtingen, dan moet je wat voorzichtiger zijn. Ja, dat zeg je nou maar, maar ik ben het niet met je eens. Want af en toe neem ik die weg en dan kom ik vanaf de Van Lennepweg, de van in. En dan denk ik, oh god, oh god, ik hoop dat er ergens een gat zit tussen de geparkeerde auto's. Want er komen auto's van de andere kant af, dan kan ik daar induiken... Ja. En als die auto voorbij is, even vol gassen... zodat ik niet bij de volgende stop weer eh, tussen parkeerige auto's moet eh, remmen. Nee, ik denk dat dat, dat dat een gevoel is wat we allemaal wel kennen. Want ik neem ook wel eens van een Spijsstraat van beide ja. kanten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, meer van zuid naar noord als van noord naar zuid, want ik vind als je zeg maar vanaf de van wegt... dan kun je ook via nou, wat is dat, de Missestraat en de kun je dan yep. zeg maar uitstekend uh, uh, en dan zit je meteen op de burgemeester of de Engelbertstraat, hè. Dus dat yep. is dan uh, een, dat voor mij in ieder geval een makkelijker uh, verbinding. Alleen het probleem is daar van, uh, ja, er zijn voorstanders, zoals in heel veel. Kijk, aan de ene kant willen we graag participeren, hè. Van dat, dat staat ook hoog in ons vaandel. Alleen het vervelende is gewoon van als je zeg maar team als op een rij zit, dan hebben we tien verschillende meningen. Dus dat zal in de verspijtslaat zal dat ongeveer net zo zijn. Hè? Nu hebben we de de voorstanders van het eenrichtingsverkeer hebben zich uh, geroerd. Uh, de tegenstanders hebben we nog niet gehoord, maar die zullen er ongetwijfeld ook zijn. Dus het is best een complex probleem. En ik kom dat natuurlijk als wethouder kom ik dat ook op andere vlakken tegen. Hè, waarbij uh, allerlei discussies zich, uh, zich, uh, zich uh, afspelen tussen uh, voorstanders en tegenstanders. En ik moet eerlijk zeggen dat ook de toonzetting waarbij dan af en toe uh, zeg maar de, uh, de discussie zich plaatsvindt. Uh, toch op een uiterst onsympathieke manier gebeurt en uh, dat richt zich dan ook wel weer tegen ambtenaren en tegen bestuurders en uh, daar zou ook eens aandacht voor moeten vragen ja. maar, maar we gaan even naar de praktijk ja. kijken op het moment dat de bus de bus die rijdt maar één kant op staat plein richting Van Lennepweg. Ja. Uh, niet omgekeerd maar als die bus eraan komt ja die moet doorgaan en dat betekent dat je als auto uh, in de problemen zit ja. je kan er niet langs Nee, maar dat, maar, kijk, dat is dus, maar dat is het probleem van de Van op dit moment. En wij zijn natuurlijk bezig met een, uh, kijk er is een uh, verouderd uh, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, een GVVP, dat al lang had, had uh, zien moeten worden. In 2015 geloof ik al, want dat dateert van 2010 en dat zou elke vijf jaar moeten gebeuren, dat is nooit gebeurd. We zitten met een uh, parkeerprobleem waar we uh, waar ook al lang een oplossing voor had moeten zijn en die er ook nog niet is. Nou wij hebben, en dat is ook uh, zeg maar een van de speerpunten in ieder geval in mijn programma, waarbij we uh, nu op dit moment uh, ambtelijk in ieder geval en de eerste gesprekken hebben ook met de raad. Hebben, uh, of met, met, ...met vertegenwoordigers van de Raad hebben plaatsgevonden over zeg maar, de herijking van het GVVP en het, uh, en het parkeerprobleem. Dus daar zijn we hard mee bezig en ik hoop dat we in september in ieder geval ten aanzien van het parkeren een eerste, uh, een eerste idee kunnen uh, laten zien. het parkeren voor heel Zandvoort en, uh, of voor uh, uh, delen van Zandvoort? Nou, dat is dus de vraag. Uh, dat is dus een van de vragen die de Raad maar moet beantwoorden. Uh, mijn voorkeur is van één systeem voor heel zandvoort. Uh, alleen als de raad zegt, van, nou daar zijn we het niet mee eens, want we vinden dat het anders moet, dan hoor ik dat wel. Maar ja. we hebben daar wel, wat dat betreft wel wat ideeën over en toe. Ja. En dat geldt ook voor het GVVP, hè, want er zijn meer... Uh, maar meer, eventjes zometeen parkeer. ik uh, wil even van Spijkstraat even afronden. Ja, en dat is dus een onderdeel van het GVVP, hè, wij, dus het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Waarin we gaan bekijken van uh, wat is nu de meest uh, ideale oplossing voor... Uh, bepaalde straten hè? Uh, en zebrapaden. Want er is ook een discussie over van uh, moet de overgang bij de passage moet dat geen, ja. uh, geen uh, zebrapad worden in plaats van wat het nu is in feite een shared space hè, waarbij de eerste, die degene die het eerst komt in feite het eerst maalt. Hè? Dus een soort Amerikaanse oplossing die daarvoor gekozen wordt. Alleen in Nederland snappen we dat allemaal niet, want we vinden allemaal dat we de eerste zijn. zijn, er, zijn geen geen gebeurd. Gebeurd. er zijn nog geen ongelukken gebeurd. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd. En volgens mij wordt af en toe ook Zeg maar, ja, je past een beetje op elkaar. En soms dan krijg je hele... We hebben de discussie gehad over zeg maar, de evenementen... Eh, bushalters, hè, zeg maar... Eh, Even terug naar Van Spijfstraat. Dus, ja. Want je pakt nu alle redenen. <laughs> nou ja, maar het is best... Ik wil alleen maar aangeven dat zeg maar, ik snap het, maar het is best wat, complex is. Wat gaat er gebeuren in de komende periode? De en wat er gaat gebeuren is dat ik denk ik van... Ik heb begrepen dat er zeg maar, een petitie wordt aangeboden. Nou, dat zal eh, gebeuren waarschijnlijk in de eerste commissievergadering in september. Want dan is de raad eh, bij elkaar... Nou, als de, als de eh, raad vindt dat wij daar wat versneld aan moeten doen, dan hoor ik dat wel. En anders is het voor mij betreft is het, zeg maar, een onderdeel van het, eh, van het GVVP. Eh, we hebben er natuurlijk al wel naar gekeken, hè, want, want er was ook zeg maar, een, een klacht over zeg maar, dat die bossages te hoog zouden zijn. Nou, begroeiing in Zandvoort is nou eenmaal een probleem. Dus daar hebben we al wel wat aan gedaan. Alleen als ik daar zeg maar. Want dat is in feite een aspect van Spaanse die dat oplost. En die praten dan met de politie over. En dan zegt de politie eigenlijk: van ja, de verkeerssituatie is hier nu eenmaal zoals die is. En de hoogte van die bossages maakt niet zoveel uit. Ja, dus. Maar hetgeen... we, gaan, we, gaan er, we gaan ermee bezig. Maar uh, wat mij betreft... Ik, kijk, ik, ja, kan vragen, gewoon, ja. ik kan bestuurlijk niet op elk signaal individueel Natuurlijk gaan niet. reageren. Maar dus het wordt een onderdeel van een groter geheel. Maar plak, dus dat G, er dat GVVP, aan dan praten we de mensen zeggen... Oké, okay, prima, begrijpen wij. Maar wat is de datum dat het GVVP dan komt? Dan weten ze dat je het probleem daarin integraal is meegenomen. Nou, wat, eh, wat ik ten aanzien van zeg maar, het eh, verkeer en de mobiliteit... Hè, dus dan praat ik even over verkeer en parkeren... ...heb ik het voornemen om voor 1 januari in ieder geval een plan op tafel te hebben... ...waarbij we in grote lijnen aangeven van wat, wat we gaan doen. En, eh, en dat is, en dat is een best een hele uitdaging. Want er zijn heel veel facetten die daarbij eh, komen kijken. En dan gaan we kijken van of we dat in de komende jaren verder uit kunnen rollen. Eh, het is in ieder geval mijn doelstelling om zeg maar, aan het eind van mijn periode hier... ...om in ieder geval een goed GVVP en een goed parkeerplan te hebben. Ja, dus dat betekent ik, ik, ik ga weer even trunnen van Spijkstraat. Ja. Eh, de, <laughs> ja, hey, ik zou dus ik heb geen oplossing voor je, Pieter. Ik, ik zou dus dus de willen aanraden, in ieder geval als je vanaf de Van Lennepweg naar het zuiden wil... Ga dan niet op Van Spijkstraat in, maar één straatje verder, de Metzerstraat, en dan heeft er niemand last. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dan is het opgelost. Ja. <lacht> Voor nu. <lacht> nu <even. lacht> Voor de luisteraars. Ja, ja. eh, een, een ander punt. Uh, ik wil een compliment uh, aan je geven. En of je dat wil doorbrengen naar medewerkers. Sinds de ambtelijke fusie met Haardem, waar ik nog steeds een beetje afwachtend ben... Is me opgevallen dat ik nog nooit zoveel wagens van Spaarland door Zandvoort heb zien rijden. Met schoonmaken, putten, vegen en weet ik veel wat, vuilnisbakken legen. Het is ongelooflijk. Het is twee keer zoveel als we vroeger hadden. Nou, Dankjewel voor het compliment. Ik, ik, ik ben daar heel erg blij mee, moet ik eerlijk zeggen. En Ik ben ook heel erg blij met de samenwerking met Spaneland, zoals wij die op dit moment hebben. Uh, ik heb echt het gevoel van, uh, dat daar uh, mensen zitten, en ik wil niet zeggen dat ze er in het verleden niet zaten... ...maar die uh, ook zeg maar, uh, de openbare ruimte in Zandvoort aan het hart gaat. En die daar ook heel, veel, uh, heel hard aan, aan willen werken. Uh, uh, vuil is, uh, zeg maar, en uh, ook zwerfvuil hè, is best een, best een probleem. En als ik kijk naar het afval, dan hebben we in het voorjaar hebben we, zeg maar, het nieuwe duurzaam afvalbeheersplan. Dat gaan we, uh, volgend jaar gaan we dat uitrollen, hè. dus we zijn nu... Uh, er is in de, in de voorjaarsnota is het geld wat we gevraagd hebben is ook vrijgekomen, dus dan kunnen we nu verder door met de plannen, dus dat gaat in ieder geval gaat dat uh, verder uh, begin volgend jaar gaat dat uitgerold worden en ten aanzien van uh, zeg maar zwerfvuil hebben we denk ik met onze nieuwe afvalbakken hebben we gewoon ook een goede stap gezet om daar waar uh, zeg maar ja toch veel, veel vuil is en waar ook wel overlast is van, van zeg maar, meeuwen die dat er allemaal uitpikken uh, bij deze dichte bakken uh, kan dat gewoon niet meer. Ja. En ik heb ook van, van bewoners al wel complimenten gehad. En ook, ook, ook constateringen die zeggen van deze afvalbakken, die, die werken gewoon op zichzelf, werken die goed. Het probleem is alleen maar wel jij even... Maar krijgt complimenten, maar het gaat nu om die ambtenaren die het ja, werken. Nee, ik, ik, ik ga die complimenten ook zeker doorgeven. <laughs> Maak je daar geen zorgen. en ik, ik ben er haast zeker van dat zeg maar, degene die hier leiding geeft aan Spanelanden nu ook wel mee zit te luisteren uit dus die vandaagsdonk dus die zal dat ongetwijfeld ook wel uh, mee oppikken. Maar ik zal het in ieder geval, zal ik, dat, uh, zal ik dat compliment doorgeven. Ik wil nog wel even één opmerking maken. De nieuwe afvalbakken, dat zijn bakken, dus zit uh, zeg maar maar er zit een chip in waar we kunnen lezen van wanneer uh, wat de vullingsgraad is van en, hoe die, en ook hoe die gebruikt wordt. Hè. En dan constateer je gewoon van dat er ook wel eens misbruik van gemaakt wordt, in de, in de zin van dat er zeg maar, een soort van bedrijfsafval in gedumpt wordt. Ik zou in ieder geval de ondernemers die, die, die dat doen, uh, op willen roepen om daarmee op te, op te houden. Hè. Ze moeten hun eigen afval op opruimen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook van, er wordt heel veel naar de gemeente gewezen van dat wij eh, als gemeente dat niet zorgvuldig genoeg doen. Nou ik heb, eh, ik constateer zelf dat ze zeg maar tot avonds laat hier nog aan het rondrijden zijn als het druk is geweest om alle afvalbakken leeg te maken. Dus wat dat betreft ja. kan ik ook alleen maar me aansluiten bij de complimenten die jij uitspreekt. Alleen ik vind wel dat de ondernemers in Zandvoort daar ook nog wel eens wat kritisch naar mogen kijken. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat het als er erg druk is dat hun eerste prioriteit zit bij het zeg maar creëren van omzet. Alleen iets meer aandacht voor zeg maar, het tijdig leegmaken van de afvalbakken zal volgens mij geen overbodig nu zijn. En bij evenementen schoonmaken en aflopen. Dat zeg maar van, ik, ik las in het voor nieuws dat, zeg maar, dat er dan ook een, zeg maar, vanaf een podium een keer een oproep wordt gedaan van jongens gooi, gooi je lege bekertjes in, in een afvalbak. Hè. En volgens mij zijn die er altijd voldoende. Nou, met dat soort initiatieven ben ik heel erg blij. Ik kwam laatst ook een, een, een jogger tegen, uh, iemand die zeg maar, in Haarlem woont en die dan zeg maar, die noemt dat plogging en uh, die zegt van uh, ik heb een plastic zakje bij me en alles wat ik onder, onderweg tegenkom dat gooi ik in, in een plastic zak. Nou dat zijn initiatieven waar, uh, waar ik heel erg blij mee ben, uh, waarvan we zouden zeggen van nou dat kan niet genoeg gebeuren. Perfect. Hartstikke mooi. Nou ja, Joop, bedankt. Voordat we jou bedanken, oh, moeten we ook nog... nog even zeggen dat Rick van Schrie die hier aanwezig is, gemeld heeft dat het grasveld, ik weet niet meer precies welke locatie, te veel te vaak gemaaid werd. Kees en dat het inmiddels opgelost is, dat het daar uh, nu perfect verloopt. Dus uh, dat is wederom een compliment voor uh, de wethouder en Spaar nou, En dat uh, gebeurt uh, allemaal als je met vakantie bent? Yeah. <laughs> nou, vakantie en vakantie zijn twee verschillende dingen. Ik uh, kom uit een bedrijfstak waar je uh, zeg maar 24-7 uh, aan het werk bent. Uh, dus in, uh, in die zin, ook tijdens de vakantie, ben ik ook nog wel bezig een beetje met de gemeente. hoor. zij het op een wat lager piek. Maar dinsdag ben ik weer volop in de running. Heel dus. ja, goed. Hey, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt, dankjewel. fijn weekend. Ja. Nee, we zitten aan tafel met Marlene, Scherps en André en uh, ja, het onderwerp is de eerste cd Walking at the Sea. Nee, nee, nee, Walking the Sea. Off. Walking ja, the Sea. We gaan helemaal op de transgender toeren. Oh, ja. uh, ja. Walking the Sea. The Sea. The, the Sea, sea. is SHE. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Hoe kom je op het idee? En wat houdt het precies in? Vertel. Nou ja, André en ik maken al heel lang muziek en uh, op een gegeven moment, uh, ons vorige project viel uit elkaar en ze dus is twee richtingen op gegaan. Mensen waarmee we mee werkte gingen een eigen project doen en toen besloten we eigenlijk voor het eerst sinds 30 jaar ook met z'n tweeën een project te doen. En uh, ja, dan ga je op een gegeven moment op zoek naar een naampje en Walking the She is een uh, titel van een nummer dat ook op die cd staat en dat, uh, ja, dat past heel erg bij mijn persoonlijkheid natuurlijk Het heeft niets te maken met acht beelden aan de boulevard? ja Natuurlijk heeft het, ja, het er mee te maken, alles is één. Ja. <laughs> ja, ja, ja even zetten er een liedje op, zet gewoon een stuk tekst, is ook een titel van een beeld aan de boulevard en uh, uh, ja, uh, bij mij gaat alles door elkaar heen, alles past bij elkaar en zo, dat uh, zo stoort. Ja. Nee, dat dacht ik al, walking is hier. Nou, je loopt langs de boulevard en je ziet de beelden en je ziet de zee het is walking the sea, the seas of she en the seas of she is een beeld aan de boulevard dat ja. uh, permanent staat daar en uh, walking the sea is een project en, uh, waarbij ik dan zelf de teksten doe en uh, alle stemmen de meeste stemmen en André heeft zo'n uh, muziekjes musicaliteiten en als het even kan uh, werken met een met gastartiesten zoals ze nu ook achter me zit Lea die uh, Daarmee, ja. Hij heeft de prachtige stem ook op een van de nummers uh, ingezongen. En uh, nou ja, deze week is die CD uitgekomen. En we zijn er apen trots op, mogen we wel zeggen. En, en kunnen we hem laten luisteren? Hebben we hem hier? Nee, ik heb muziek meegenomen. Het staat op Spotify, het staat op YouTube, het staat op iTunes, maar. Het is wel op de hele uh, wereld, maar hier is hij niet Misschien Nou, het ik moet, neem dat hij een zonne meer uh, heeft en dat hij op de radio van de week... Hij komt, uh, hij komt van hij de geweest? week even. Is hij al geweest? Maandag en donderdag. Oké, okay, maar Donnie, we... wanneer komt hij weer? Maandag. Maandag, oké. Okay. <laughs> ja. Dus, uh, maar hier komt ook een cd heen dan. En het wordt uh, tijd dat het boel een beetje opgewaardeerd wordt hier natuurlijk. Want, kijk, uh, kijk. <laughs> we moeten Mike Koper maar eens aanspreken. Ja. ja? Oh, dat uh, ja. zijn we helemaal met je eens. Dus, uh, <laughs> ja. Cor, die doet het allemaal in zijn vrije tijd en die moet een spul op tijd ja. hebben, wil die wat kunnen maken. Ja. Ja. Maar goed, uh, er staan dus een tiental nummers op, drie kwartier muziek. En uh, ja, allemaal... Uh, ja, erg fijn, erg fijn. Muziek. Het wordt uh, tot nu toe heel goed ontvangen. En uh, ja, Nu zijn we hier even het is heel jammer dat wij even niets kunnen laten horen. Ach, nou, je... dat kan natuurlijk. Uh, Lea, kan jij a capella even een stukje zien? <laughs> Uh, Jij krijgt de microfoon van me. Oh god. Even. Kiezen. Samen met Padella. Ja, e ja, precies. Ik kan even, even in eentje. Even 30 seconden. 30 seconden? Ja, een minuut. Dat is wel veel. Heb je mijn stem gehoord dat je hoog ik moet zingen? Ja, dat maar. <coughs> <coughs> <coughs> dat is een hele. Even kijken. Hele vrije partij. Oh god, even. jongens. Oh, ik moet kom, het leen even helemaal uit. uit mijn mouw schudden hier. Kan ik daar nou mee? Het lukt vanzelf. je. Even ademhalen. <coughs> oh ja, top. Even een stokje water hoor. Twee seconden. Weet and je dat ik dan meteen een spontane blackout krijg? Out, dat ik dan gewoon know, helemaal mijn tekst niet meer weet. And <laughs> you know what they did to your humanity. And you know what they did to your infinity. Do you know what they did to them? Do you know what they did to them? What, what to, to do? do when you... You to be sacrificed what, what to, to do. do to get them wasted they want you, you to be wasted what, what to, to do, do. <laughs> ah. Is, dit is nou live Kijk, radio, hè? Dit is live, spontaan eventjes. Even, even, even a cappella. Ja, een microfoon in de hand en daar gaat het. Ja, ja we missen natuurlijk een aandeel van André Huigen nu even. Ja, nou, je wilt die ook even nodig uh, even a cappella. Even met uh, de... Ja, ja ik heb even met de beatboxen. Maar uh, jongen, dit is, dit is mooi. Uh, dus uh, mensen zijn misschien belangstellend of weet ik wel zeker. Uh, waar is die cd straks te kopen? Uh, nou, is natuurlijk. Je uh, kan hem te koop via Spotify, via SoundCloud, via CD iTunes, Baby, CD Baby. Yeah, yeah. En De deskundigen uh, weten dat zonder meer te vinden Ja, maar ik denk dat onze luisteraars. Uh, die dat waarschijnlijk op dan, dan Facebook al een hele uitdaging vinden. niet zelf op Spotify, Soundcloud en alle andere dingen doen. Dus nee, is nee. er ook een mogelijkheid om die CD fysiek te kopen? Ja, ja die is uh, nog niet, maar over een paar weken wel. En waar? Kijk. Bij mij gewoon. Marierschool. school. In eerste instantie Marie bij mij school. Marie -school. of gewoon via Facebook inderdaad even mij opzoeken. en een berichtje sturen. Uh, Kopt het goed? Kosten? De lijk 9,99. Nou, dan moet je die zelf weer teruggeven. Zeg dus, maar uh, een tientje. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Als je Ik heb ooit geleerd, gaat. je moet altijd naar beneden houden. Hij lijkt wel Dirk van de Broek. Ja, ja, Al zijn ja. prijs is altijd 9,99. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dat zijn de prijzen zoals ze bij Spotify aangehouden worden. Maar zo. aardig om te vertellen is wel dat ja. we alles in eigen beheer hebben gedaan. Ook het uh, mixen, masteren. Dat is investeren? Dat is ja, investeren, ja. dus ook zelfs tot met het fysiek maken van de cd's. Ja. Waar hebben jullie ze gemaakt? Bij ons thuis. In de studio? Thuis, ja. Of in de... Ja, gewoon thuis. Ja, en voor live komt er een hele mooie backdrop. Want, uh, er staan heel veel stemmen op die cd's, op die nummers. En uh, ja, we kunnen live maar uh, twee doen. Drie, als Lea meedoet. En uh, ja, soms zijn er wel acht, negen stemmen, dus die worden vertegenwoordigd met een uh, video background backgrounds En uh, doe lekker mee, doet lekker een best Leuk, ook en uh, ja, dat wordt ook, uh, ook visueel gaat er heel aardig uitzien. Dus, uh, Waar heb je dat opgenomen? In een filmstudio, een studio, uh, oh, niet, niet lang, lang ja. niet. Uh, ...wandelend langs de boulevard naar de beelden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Kijk, dan is de combinatie compleet. Ja, maar die stonden er toen nog niet. Dat oh. uh... <laughs> nee. zijn niet van die dingen die je even in vijf minuutjes doet. Nee, want tijd Nee, meest. nee. Toen. Heb je al veel belangstelling gekregen over de beelden langs de boulevard? Uh, voor de? beeldenrouten. Voor de beeldenrouten, uh, de beeldenroute, de ja, die reacties zijn uh, helemaal perfect. Verrijking, verzand wordt is de algemene term. En uh, ja, dat vind ik ook natuurlijk. Eh... Uh, uh, ja, ik ben er zelf gewoon apen trots op, en, uh, om zo op deze manier Zandvoort te mogen vertegenwoordigen. Ja. En eigenlijk dan nog eens een muziekje erbij, volgende week, volgend jaar, met uh, Pride at the Beach natuurlijk. komen we het even allemaal live doen. Ik krijg een live optreden. Ik krijg een live nou, optreden, dat dus gaan we regelen. Ja, maar Zandvoort doet veel aan cultuur. Uh, het gaat er eindelijk een beetje blijken, ja. ja, ja. Dus wel, uh, ik heb zelfs begrepen dat er een kunst- en cultuurnota aan zit te komen. Zo. Hallo, ja. Dat, uh, en jij participeert erin? Nee, ik niet. Dat, uh, ik heb er wel vroeger in geparticipeerd met Gert Daar hebben heel, uh, heel erg aan gewerkt, maar in 2009 of zo was dat. En dat is ergens in een laat Dus ik hoop dat het nu wat anders gaat. En dat is ook belangrijk voor, voor de Marienschool. Wat toch ja. op de nomi staat, nominatie staat om uh, herbouwd te worden. En uh, wat ik zelf helemaal geen goed plan vind natuurlijk, maar goed. Maar uh, vrijwillig of onvrijwillig, je zal in ieder geval klankborden op, het, uh, op de nota. Ja, inderdaad. Ik hoop het. Ik hoop het ja. Ja. ja. Dus uh, ja, de spannende tijden zijn dit. Ja, het zou jammer zijn als onze repetitieruimte... Ja, het is ook daar, de repetitieruimte natuurlijk. die ben er voor, het, als, het, als ze niet uit zouden verliezen. Ja, ja. Maar ik aan dat de kunstenaars een alternatief hebben dan uh, dan mag je vanuit gaan maar ik geloof niet dat daar op dit moment in wordt voorzien niet voor iedereen in ieder geval dus uh, het is ook nog niet zeker of het gaat gebeuren We moeten nog even met joop over uh, een overleg erover <lacht> joop staat, te, joop knikken. staat uh, te knikken ja ja <lacht> dit is onlangs een uh, overleg geweest en daar heb ik moeten missen uh, omdat ik een uh, onverwacht ziekenhuis even in moest maar in september staat er weer wat gepland en dan uh, gaan we verder kijken en dan, hoe is het met de kunstenaars in de Mariuscho? School. ik las ook dat de kunstmarkt stopt omdat er te weinig animo is om te gaan deelnemen. Laatst u Tetteren stopt in de poststraat. Ja, ja. ja, ja, ja daar weet ik weinig van. Dat, okay. uh, ja, dat wordt ooit georganiseerd door de beeldenkunstenaars Stamford. En ja. uh, ik heb begrepen dat mensen die het organiseren een beetje zat zijn na tien jaar steeds weer te doen. Gewoon, maar, dat, steeds uh, weer iets nieuws bedenken. Dat... Ja, wel jammer, het was altijd leuk. Ja, ja. Ze gaven ook aan dat er minder kunstenaars waren die wilden deelnemen. Ja. Dus dan. Uh ja, ja kunstenaars die maken iets en ik zie daar het maken van een stukje zeep niet onder valt er niet onder ja ligt er maar aan ik zoek dat kom... het ook doen zie in die woorl die het, komen uh... uit Amsterdam hier <laughs> om een pakje zeep te komen ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou nee. ja maar goed het is geen kunstmarkt het is een placetet dat is toch iets anders maar goed Volgend jaar is hij niet. Het was heel leuk geweest omdat er een stukje muziek had mee kunnen draaien op de achtergrond over het Kerkplein schallend van een uh, Walking the sea. Organiseer iets, zou ik hè? zeggen? We ja. gaan het gewoon organiseren. In ieder geval Bright at the Beach volgend jaar. zou eigenlijk dit jaar al gebeuren, maar dat ging door omstandigheden net niet door. Het, uh, jammer. Hij zit aan te, te luisteren, Roy. Nooit oh, weet, organisator. weet ja. ja, we hebben nu een en, cultuurdag in Pride the Beach op de dinsdag. Ja. En uh, ik denk dat daar zeker ruimte is voor uitbreiding. Zeker, ben ik weet het wel zeker. Daar komen we straks op terug, trouwens. Oké. Okay. Ja. Uh, lieve mensen, bedankt voor jullie komst. Uh, voor spontaan even een stuk zingen. Ja, goed hè? Ik, ben, <laughs> ik ben erg nieuwsgierig hoe dit gaat aflopen. En uh, Dolly, je speelt het uh, volgende week nog even voor de radio een paar keer. Ja, in de toekomst ga ik het regelmatig draaien. Kijk, dank je wel. Ja, ja. En ik denk uh, collega Jaap ook. Jaap kopen bij Alternatief. Trouwens, daar kom, kom je ook nog een keer, hè? Ja, natuurlijk. Ik hoop het. Kijk, je ja, hoort de stem van Dolly Tempiering. Overal. Ja. Enorm bedankt voor jullie komst. Heel veel succes. Aan, uh, en heel veel succes. Uh, Fijne dag. Dankjewel. Yep. Ik bin, en dat zou een mooie aanleiding zijn voor het volgende, uh, gesprek met Roy Dongen, de evaluatie uh, over de Pride at the Beach. Maar vooruit daarop, anders heb ik straks geen tijd meer om 12 uur. Uh, 12 uur kunt u luisteren naar een uitzending van ZFM Oud-Zandvoort het 2011, dus acht jaar geleden, waarin mijn echtgenoot Anke Joustra terugblikt met Tom Bakels op de foto- en filmzaak van Bakels in de Kerkstraat. Uh, dat is acht jaar geleden. Uh, een, uh, we hebben 200 uitzendingen gemaakt uh, met Corinne Draaier. Uh, allemaal bekende Oud-Zandvoerters die uh, steeds een uurtje naar de studio kwamen. die geïnterviewd werden door diverse personen. over hun leven en alles wat ze hadden meegemaakt. En uh, ja, helaas moet ik zeggen: een, uh, zeker de helft daarvan is inmiddels overleden. Vorige week hadden we Bertus Ballendux een herhaling. Uh, maar we hebben hun stemmen en we hebben hun verhalen en dat ligt vast. En dat is voor de geschiedenis van Zondvoer erg belangrijk. Dus uh, morgen, of straks van 12 tot 1, Tom Bakels, Anton, jonge Anton, uh, die uitgebreid vertelt over de foto en filmzaak in de Kerkstraat. Zijn leven als de fotograaf van de politie met nare ongevallen, natuurlijk de hockeyclub en al dat soort dingen en de oude zandvoerten zullen zich zeker hem herinneren en luister dan van 12 tot hoor hoorde zijn stem en zijn verhalen die toen live zijn gemaakt, uh, heel uniek document en zo gaan we de komende weken nog even verder Cor. want je hebt nog een heleboel mensen die uh, nog even een herhaling waard zijn en hij wil een nieuw programma gaan beginnen Cor. met zitten met oud Zandvoort maar dat moet met het bestuur overlegd worden en dat kan vanaf 1 januari wellicht starten. Maar dat is aan de programmaraad. Goed, dat was even een tussendoortje. Zou leer je Roy nog wat van een oud antwoord. Absoluut, ja. Als een ja. nieuws uh, ja. ik. Uh, Goed, de school, even de maatje van de Pride. Uh, jij bent er een jaar mee bezig geweest. Denk ik. Ja, we... Als het niet langer is. Maar dat doe je niet alleen. Nee, zeker niet. Je hebt een heel team van mensen waarschijnlijk om je heen. Ja, we hebben twee teams van mensen. We hebben wat we noemen een, een kernteam. Dat is het bestuur van de stichting LHBTI Aan Zee. Daar zitten André Donker, Ronald Westkens, Ben Zonneveld, mijzelf en Anja Westerwel. En daarnaast, vanuit de gemeente worden we ondersteund als aanspreekpunt is Irma Keur... Um, en dat is onze kernclub. En daaromheen zit dan weer een groot... En, en die vergaderen één keer in de week in de 14 dagen in de, de maand? Normaal gesproken eens in de maand. Uh, en als het nodig is uh, misschien wat vaker. Maar die doen ook andere dingen. Die organiseren bijvoorbeeld ook de uh, regenboogborrel Rosé en Zee. Uh, ze willen in gesprek met de gemeente over beleid over LHBTI. Uh, en organiseren ook dingen zoals de, bijvoorbeeld tijdens de Pride de um, uh, boeken... Um, um, Boeken uitleen in de bibliotheek. Die ook in het kader van Pride stond om ook jonge mensen. Zijn is een dagtaak. Nee, is geen voor dagtaak. jou. Nee hoor, het is geen dagtaak. Ook niet voor mij. Ik uh, dus ben we wel gewend om wat te organiseren, dus dat scheelt. Uh, dus we doen het erbij, we zijn vrijwilligers. Uh, belangrijk vinden wij zelf ook, we hebben in ons bestuur gekozen om geen mensen te nemen die uit de horeca of alle andere dingen komen... om toch die verbanden niet door elkaar heen te laten lopen. Daarom hebben we daarnaast een grotere team. En daarin zitten de mensen die op het Gasthuisplein... zoals uh, Rabal, uh, Amsterdam Beach Hotel, uh, het Wapen... Uh, die daar, daar organiseren. We hebben ook de Stichting ZEP voor de Haltestraat en de Ondernemers die allerlei dingen organiseren. En dat doen we gezamenlijk in een groter team. Zodat we met veel mensen een heel breed programma kunnen organiseren. Met het museum natuurlijk de cultuur op het Gasthuisplein. Uh, en de expositie waar we het net over gehad hebben. En zo probeer je het steeds breder te maken. Oké, okay, een jaar van tevoren begin je al. Ja. Ben je nu al bezig met volgend jaar? Ja, we begin, uh, deze maand hebben we de eerste vergadering, uh, dat is de afsluiting van deze en meteen daaruit de conclusies uit de evaluatie, wat gaan we volgend jaar verbeteren, uitbreiden en aanvullen. En dan beginnen we ook weer met het roosteren van de vergaderingen voor uh, tot de volgende Pride plaatsvindt. Als je nu terugkijkt naar de afgelopen Pride, um, is er uitgekomen wat jullie gedacht hadden? Um, ja, eigenlijk wel, op een aantal punten. Um, het gaat ieder jaar beter en efficiënter. Um, dit jaar stond ik zelf bijvoorbeeld op het podium op het uh, Raadhuisplein. Dat was niet de bedoeling. Um, maar ja, er was gewoon echt een extra iemand nodig om te presenteren. En um, de mensen een beetje in de sfeer mee te krijgen en te houden. En ja, Zet mij op een podium en ik stuit er wel overheen. Dus dat komt op zich goed. Um, maar we willen wel zorgen dat dat soort dingen eigenlijk steeds meer door andere mensen uh, gedaan wordt. Het aantal mensen uh, groeit. Hoeveel de mensen deelnemers waren er? Schatje. Aan de parade ongeveer zo'n 1400, 1500. Uh, en op de plein is het denk ik heel erg moeilijk om te zeggen. Maar dat zijn er zeker rond de 3000 geweest. Um, het wordt steeds groter. En het wordt ook steeds uitgebreider. We hebben dit jaar heel bewust gekozen om één dag geen feesten te organiseren. In die zin niet meer een uh, twee strandparties. Um, Nautiek had zich teruggetrokken. Uh, die hebben wel onze shirtjes nog gesponsord, maar ze zijn teruggetrokken om een feest te organiseren, dus daardoor komt Mango's op de woensdag. En kunnen we de dinsdag echt alleen maar aan inhoudelijke dingen besteden. En dat was de eerste keer, uh, maar als je kijkt naar de beelden, als je de opnames uh, ziet, zoals uh, Ronald met het uh, Uitenkast poppentheater op het uh, Gasthuisplein bezig was, dan zie je wel dat dat heel erg leuk gaat en loopt. En dat de kinderen van de dansschool die daar fantastisch uh, gedanst hebben. Uh, en dat glijdt dan zo door naar uh, mannenkoor, uh, manoeuvre wat optreedt. Uh, dan krijg je een heel ander soort programma, wat heel erg leuk is. We hebben ook gesproken met Huis in de Duinen, die volgend jaar zegt, nou gaan we, dat is een leuk programma. Gaan we een aantal stoelen reserveren. Dan gaan we vervoer regelen zodat mensen uit Huis in de Duinen en de Bodan ook daar naartoe uh, kunnen komen. Zodat het van tevoren goed geregeld is. Zo krijg je dus een programma wat zich uh, uitbreidt. En er is natuurlijk nog een stukje ambitie om de jongeren te trekken, om dinsdag daar wat meer aan te gaan doen, zodat we ook jongeren naar Zandvoort brengen. Want uh, dat is ook heel belangrijk. Uh, de, de optocht, uh, was dat een succes? Ja, de optocht is... Uh, er... Want ik zag een aantal uh, verkeersregelaars rondlopen en met fietsen rondrijden om alles goed uh, stop te zetten. Maar ja, als je 1500 man uh, over het zeebouwpad moet uh, brengen naar de Kerkstraat, dan heb je een probleem. Ja, maar ik zeg altijd maar, Major buitendienst Zonneveld regelt het allemaal. Dus het is een militair strategische operatie, is het uh, precisie? Er is een uh, draaiboek met stippen en punten en nummers en, uh, en contactpersonen. En daar staat bij Zonneveld bij. Ja, die regelt dat uh, echt fantastisch. En uh, nou, ook Joop en andere verkeersbegeleiders, die hebben dat heel erg mooi gedaan. Um, en het mooie, het is natuurlijk een hele plezierig op toch? Want dat is allemaal feestigende mensen. Dus die vinden het ook helemaal niet erg om even te wachten of te luisteren. We zijn bewust gekozen dit jaar om op het stationsplein uh, een soort pre-party te houden. Verzamelen. Zodat de mensen niet in één keer verzamelen. De NS die twee extra treinen had ingezet, was natuurlijk heel mooi. Uh, waardoor je een geleidelijk opbouw kreeg op het plein. En ook geleidelijk de mensen naar die auto's uh, toe kon brengen om die stoet te doen. Ja, we hebben helaas te maken met een, uh, nou ja, zeg, een niet gelijk terrein in Zandvoort. Dus het is niet gemakkelijk om met niet gemotoriseerde voertuigen. Want mensen willen graag met karren komen en andere dingen. Maar ja, de kerkstraat uh, en kar is onder goede handremmen. Uh, dan heb je een groot ongeluk, dus dat doen we niet. Maar het, ook de looptocht uh, groeit dus. Uh, dat zit er allemaal in. Zijn er dingen die je zegt, van, dat moet verbeterd worden? Ja, er zijn... Ambities, dus dat is één ding, dat is een reden om iets te verbeteren. En ook dingen die minder goed gegaan zijn. We vonden bijvoorbeeld uh, het programma voor het gasthuisplein heel erg mooi, maar iets te laat in de media uh, kunnen brengen. Ook omdat we het ook voor de eerste keer doen, dus ook meer de vormgeving wat langer duurde. Het was wat lastiger om de koren bij elkaar te krijgen, want we hadden meer koren willen hebben. Um, waardoor het misschien nu nog wat onderbelicht was. En dat volgend jaar willen we dat dus ook koppelen aan de recreade. Als dus je de recreade afsluit, je zegt, ja jongens, het is wel over de recreade... maar er is volgende week nog een dag waar je als kinderen hele leuke dingen uh, kan doen. Dat soort dingen, uh, dat heeft wel wat verbetering nodig. Um, maar ja, dat is met alles. Uh, je begint iets en je moet er met z'n allen heel erg hard aan trekken uh, en meewerken... en dan uh, komt het wel van de grond. Nou, Kerkman schreef in de krant dat het nogal vies was na afloop van... een een feest van de Pride op het Ratersplein, is dat jouw motivatie ook of niet? Nou, motivatie is het heel Jouw idee ook dat het inderdaad huis nou, was? Nee, ja, ik, ja tuurlijk, uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat als je ergens een feest hebt... en er staan 1500 of in twee pleinen bijna 3000 mensen te feesten en te dansen. Uh, ondanks het feit dat je uh, mensen oproept. Ik heb een oproep gedaan voor jongeren om geen alcohol te drinken en je bekertjes weg te gooien. Ja, uh, dit soort dingen gebeuren natuurlijk wel. Dat hoort ook bij een feest. Um, en ja, dan moeten we misschien zeggen, als je je feesten organiseert in Zandvoort, moet je iets extra's betalen aan Spa landen of aan de gemeente in de vergunning om wat extra te doen. We ruimen ook zelf op, de mensen hebben ook zelf opgeruimd. Maar het, uh, de ondernemers zijn ook niet een professioneel schoonmaakbedrijf, ze hebben geen straatveegwagens bij zich. Um, wat niet in Zandvoort gebeurde, maar in Amsterdam, daar is ook negatieve klanten over uh, klachten over uh, de extravagante gedragingen van sommige mensen. Billen, bloot en dergelijke. Hoort dat erbij of niet? Maar wat mij betreft hoort het er helemaal bij. Uh, en in die zin, dat het, uh, het, het moet niet een pornografisch geheel worden of iets dergelijks. Maar er stonden gewoon mensen met inderdaad uh, bijna blote billen uh, op het stationplein. Nou, daar heeft geen mens in Zandvoort echt aanstoot van genomen. We hebben hier dan in tegenstelling tot Amsterdam ook bijna vier kilometer naakstand. Dus dat scheelt wellicht dat Zandvoorters dus wat minder preut zijn op dat gebied. Uh, en als je op het strand loopt, dan ligt iedereen er ongeveer zo bij. Dus het is nou niet zegt uh, 200 meter de waarom je nou heel moeilijk moet doen. En het andere punt is, het is een stukje diversiteit. Uh, er zijn allerlei verschillende soorten mensen. En als je die stoet van 1500 mensen hebt zien lopen. En je hebt drie of vier billen kunnen aanwijzen. Dan is het knap. Uh, en ik zou het jammer vinden als we het alleen maar daarnaar kijken. Je kunt ook zeggen, wat fantastisch dat ouders met hun kinderen meelopen. Dat er drags meelopen. Dat er uh, ouderen, jongeren meelopen. Nee, ik zeg het alleen maar omdat het in de krant stond. Er stonden wat negatieve commentaren. Je bedoelt dat Amsterdam? Ja, Amsterdam. Ja, daar is een, een mooi onderzoek geweest van de Volkskrant. En daarin bleek dat uh, uh, 0,8% van de deelnemers op de boten uh, naakt vertonen. Dat betekent op een afgepakte tepel of een blote bil. Geslachtsdelen zijn uit bozen, want dan wordt je boot aan de kant gelegd. Dus dat is 0,8% van de mensen die dus op de boten. Dus ze pleiten voor staan. dat ze allemaal een boer gaan doen. Ja, ja, dat is ook heel erg leuk. Ja. Uh, <lacht> <lacht> maar dan, <lacht> dan moeten we Marco vragen om uh, <lacht> ook te komen. Oké, okay, we gaan even naar de muziek. I'm talking about Come on. De bewustwording van de Pride is uh, denk ik toch aardig geslaagd in Zandvoort. Als je ziet, uh, de, de kranten, de landelijke bladen, die staan elke dag vol van uh, problemen. Uh, homo's die uit huis worden gepest. Je kan niet hand in hand over straat lopen. Het uh, is heel erg. En ik denk dat jij, wat dat betreft, uh, heel goed werkt. in Zandvoort doet met je team. Want de bewustwording hier is erg goed. Ja, ik denk dat de bewustwording hier goed is. en De eerste keer toen we het gingen organiseren waren we uh, wel een beetje bang hoe het ontvangen zou worden. Of de mensen erachter zouden staan. Uh, maar tot mijn stomme verbazing uh, waren juist uh, allerlei mensen uit alle geleningen die dachten van ontzettend leuk dat we dit in Zandvoort doen. We krijgen op alle fronten steun. Uh, maar ook, wat ik al zei, de, de dansschool met al hun kinderen die voorop lopen in de parade. Dus niet ouders die zeggen, oh dat gaan we niet doen, we gaan mijn kinderen niet laten optreden op een, uh, op een homofeestje. Uh, de drags die gewoon veilig over straat kunnen lopen als ze opgetreden hebben en s'avonds naar huis gaan. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat we uh, blij mogen zijn dat het zo gaat. We hebben geen delicten, we hebben geen geweld. En ik durf rustig met mijn vriend hand in hand over straat te lopen, al dat ik niet de hele dag aan elkaar zit te plakken hoor. Geweldig. Mooie afsluiting en op naar volgend jaar. We gaan nog even de kalender doen. Want uh, natuurlijk vanavond dat, uh, dat Amsterdams gebeuren, uh, dat is misschien niet buiten, maar dan is het altijd binnen in de kroeg. Alle kroegen staan open. Uh, we hebben een markt morgen met 300 kramen in het centrum van voert als het doorgaat. Ook benieuwd. We zien het wel. Uh, belangrijk is als de paling de manier maar is. Dan 13 augustus, een openlucht optreden van de Sanfors-Mannenkoor, Louis-Davis-Carré aanvang om half negen. En op 14 augustus hebben we het zomeravondconcert met werken van Bach en Corelli door Kees Verschoor op orgel en Hans Boetje op saxofoon in de Protestantse kerk om half acht. Ja, geweldig. En dan op 21 augustus gaan we weer meezingen op Louis-Davis-Carré van 2 tot 4 uur uh, en dat wordt... Uh, Leuk met alle ouderen. Ja, en je mag je nog aanmelden bij de balie van de blauwe tram. Als je mee wil doen, er is ruimte genoeg voor mensen die liederen willen zingen... ...waar andere mensen op meegemaakt zingen. En dan voor jou, de Mango's Beach Bar. De regenboogborrel voor jong en oud. Bij de Mango's Beach Bar van half zes tot half acht. Ja, ik wil er misschien even aan toevoegen, wat we net ja. over de Pride hadden. De regenboogborrel is voor mensen die LHBTI zijn, gay, homos, lesbisch, transgender en dergelijke, maar die mogen rustig iemand anders meenemen, die het ook leuk vindt om eens met mensen te praten, of gedachten uit te wisselen. En hij is voor jong en oud, dus ook jongeren die zeggen, ik heb niemand om mee te praten. Of ouderen die zeggen, voel me wat eenzaam, kom gewoon rustig. Ruud Kuik, een van onze ambassadeurs, haal ik ook altijd op met zijn rolstoel en de belbus om hem mee te nemen, omdat hij anders nergens kan komen. Dus als je een probleem hebt om te komen, uh, laat het ons weten en we regelen iets. Kijk. Dan uh, elke eerste maandag van de maand nabestaande groep bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur. Elke eerste dinsdag van de maand om half elf een digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad. Uh, ook in Zandvoort, bij ook Zandvoort Vlemingstraat. Elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen, kwart over tien. En elke eerste en derde maandag van de maand van 2 tot 4 uur depressie supportgroep in de blauwe tram. Herhaling van dit programma is op maandag van 10 tot 12 uur. Ga naar uitzending gemist, ga naar www.zfmzonfit.nl, vul datum en tijd in. Dan de techniek, die was in handen, vertrouwde handen van Koordraaier, die ook verantwoordelijk was voor de muziek. De redactie Gert van Kuik, eindredactie Gerrie Rutte, de koffie Rick van Schie, bedankt was weer geweldig en ja vanzelfsprekend bedanken we Floris Faber voor Hotel Hoogland dat we weer hier jullie gast mochten zijn en uh, de heerlijke koffie, thee en water die Floris Faber ons aangeboden heeft. Hartelijk dank Floris. Uh, Roy. Het zit er weer op. Pieter, ja, het zit inderdaad weer op. Het was weer ja, gezellig vandaag. Het was leuk. Ja, het was een mooie uitzending. Ja, wij uh, danken u en uh, we wensen u een prettig weekend.